Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten zijn twee mannen veroordeeld tot levenslang en 83 jaar cel voor mensensmokkel. De mannen van 30 en 55 smokkelden in 2022 in een vrachtwagen 64 migranten de grens over vanuit Mexico. 53 mensen overleefden de reis niet. Onder hen was een zwangere vrouw. Het was heel heet in de vrachtwagen. Volgens de rechter wist de man van 30 dat de koelinstallatie in de wagen stuk was... en heeft hij ondanks dat het risico genomen om de groep de grens over te smokkelen. Ook vijf anderen staan terecht in de zaak. En zij horen later dit jaar hun straf. Oud-VVD-politicus Wim van, van Ekelen is overleden. Hij was tussen 1986 en 1988 minister van Defensie in het kabinet Lummers 2. Van Ekele trad af vanwege de paspoortaffaire. De staat had de productie van een nieuw Europees paspoort uitbesteed aan een particulier bedrijf. Maar dat kon zijn verplichtingen niet nakomen. Een commissie concludeerde dat er bij de besluitvorming veel was misgegaan. Van Ekele was eerder staatssecretaris van Defensie en van Europese Zaken. Ook was hij diplomaat en lid van de Eerste en de Tweede Kamer. Wim van Enkele was 94 jaar. Een Amerikaanse begrafenisondernemer heeft 20 jaar cel gekregen voor het jarenlang opslaan van 190 lichamen. Hij liet de overledenen vergaan in een gebouwtje in de staat Colorado. De nabestaanden van deze mensen dachten dat hij de as van hun geliefden naar hen had opgestuurd. De politie ontdekte de lijken bij een inval in het ecologisch uitvaartcentrum vanwege een penetrante geur. Onder applaus en met betraande oog hebben Suzanne en Freek opgetreden op Concert at Sea op de Brouwersdam. Het was hun eerste optreden nadat ze eind mei hun concertreeks afbraken toen Freek had gehoord dat hij ongeneeslijk ziek is. Het weer opklaringen, in de ochtend bewolking en af en toe zon. Smiddags aan de kust wat zonniger bij 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM, met nu ZFM in de nacht. Op het strand smeerde in met beschermingsfactor 7 Om de hitte van de zon maar te verzachten en hij doet snel een warme trui aan Wanneer het buitenvriest Want op een longontsteking zit hij niet te wachten Hij kijkt wel uit, kijkt wel uit Op de straat over te steken Nu en niemand die voor de zebra stopt En een lange kassabon Loopt hij altijd even na Het zal de eerste keer niet zijn dat het niet klopt Uit vrije wil Loopt hij niet in bijt Het vrije wil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 out Dus gaat het nu niet fout Dus gaat het nu niet fout 106.9 FM Ik wil je opvouwen en in mijn broekzak doen Dan mag ik je mee, bijna elke dag En ik, ik wil een fotootje met jouw hoofd erop dan laat ik die aan mijn vrienden zien En dan zeg ik, kijk die lach Oh, ik heb een meisje En ze doet het graag met mij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 you burn, don't you burn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 What's wrong? I've had a little time And I still love you I've had a little time And you're a little Didn't you? Didn't you? Were you ideals? Do you think it? know? do you? Do you? The freedom that you wanted back Is yours for good